En uw hart is zacht, van al uw goedheid wil ik blijven zingen, tienduizend redenen tot dankbaarheid, Geloof de Heer, o oh mijn ziel, o oh mijn ziel, vrijst nu zijn Oh Och mijn ziel, uw loflied blijven zingen. Tienduizend jaren tot in één. wees ons genadig licht over ons uw aangezicht zoals de zon met al haar stralen ons steeds in overvloed vet.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 Meer dan ooit, meer dan rijkdom, meer dan macht, en meer dan schoonheid van sterren in.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 En alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nou in de straat, en dacht aan mij. voor niet en als de golven overslaan dan blijf ik open op U naam mijn ziel vindt rust want in de storm bent u dichtbij ik ben En nu van mij, de diepste zee is vol. So